We beginnen de Zoharles, 238, op de pagina Kuf Sadi Alef. Hasulam, de linker kolom, de laatste regel, 46, na de punt. Amnamke Dele de volgende pagina kuwt tzadi bed. De rechter kolom hasulam. Bashar Pikudin kujin. leva era dvari baamkut kut twee jetira. Bedargin alayen de atzilut. En nu, voordat wij verder gaan, zal ik je in herinnering brengen. Dat we hebben geleerd over die eerste twee, tot nu toe over die eerste twee, mitswoord, voorschriften. Hiera, de vrees, en aansluitend het tweede voorschrift liefde. En in deze terminologie van. F, uh, Eigenlijk in een niet-kabbalistische terminologie van liefde, ahava en vrees. En natuurlijk, daar zit allemaal in de gematria, zit allemaal uh, de krachten van ook die wij terug kunnen vinden in de Kabbala. Dat in deze terminologie heeft ons de zoger dat uh, verteld. En... In, ook in deze bewoordingen, in deze terminologie, deze terminologie werd ook eh, toegelicht door Hasulam. En nu, interessant, hoe hij dat nu aanpakt verder, je Ashlag. Let op, wat hij nu ons, hoe, welke wending hij neemt nu, uh, vanaf dit moment. Amnam echter, om de uitleg uh, om voort te zetten met de uitleg met de uitleg, om voort te zetten met de uitleg de volgende pagina, de rechterkolom, de eerste regel uh, in de overige voorschriften. Dus ten aanzien van de volgende, al alle overige voorschriften die daarop volgen, dienen wij, let op wat hij ons nu vertelt, dienen wij uitleggen eh, dingen, woorden, dingen, in, die, in, een, eh, diepere, in een diepere betekenis van het woord. Twee. Bedargen, alleen, let op, door de hogere, door middel van de hogere traptreden van de wereld atsilut. Dus zie je dat, het parallel, the parallel uh, in, in plaats van die praten over liefde, ahava en vrees, ehm, Ira, gaat die ons nu vanuit de boom des levens uitleggen. De hoge traptreden van de absoluut, dit, uh, uh, dit verschijnsel. Want dat is bijzonder belangrijk volgens hem, wat hij zegt, om voor het uitleg van de overige, alle overige voorschriften. Onthoud goed herinnering nog brengen in herinnering dat de voorschriften zijn de enige, het, het enige middel voor ons schepselen, voor ons die de wens om, volledig de wens om te ontvangen zijn. Het enige middel om ons in reine te brengen met, de hoog, met het hogere en ons te verbinden met het hogere en ons uit te trekken, uit het Muras van de wens om te ontvangen voor zichzelf, naar het leven toe. Dat is zoals Hashem, zo heeft Hashem dat uh, geregeld, zo so heeft hij dat uh, opgebouwd, zijn schepping. Want hier kan niet anders hier op aarde dan uh, het verblijven in... Uh, het onreine enzovoort. Want hier tot het, eh, het meest eh, grove gedeelte van de schepping, er is geen andere plek over het hele helaal, in het hele universum, dat zo grof, grof, Gematerialiseerd is als het leven hier op aarde. Want dat is het, het centrum van het hela. Het is natuurlijk niet zo dat, zoals de kerk dat heeft gedacht, gemeend, dat uh, de zon draait om de aarde, dat de aarde blijft onbewegelijk. Dat is natuurlijk een primitief uh, denken en daardoor natuurlijk vele moesten uh, op een brandstappel enzovoort. Dat is absoluut niet dit uh, wat ze... Maar de gro het grofste is inderdaad de punt van de, het centrale punt van het heelal is de aarde waar we leven. Want Hashem wilde de schepping scheppen dat absoluut anders is van aarde dan Hij. Want anders zou het geen schepping genoemd kunnen worden. De schepping betekent iets anders dan Hij. Hij is de wens, is de eeuwigheid is de wens om te geven. Aan alle geleideren geven. Terwijl de mens moest... Uh, is de schepping moet alleen maar ontvangen, maar vanuit zijn aard van alleen maar ontvangen voor zichzelf, in zijn ontwikkeling moet hij uh, onvermijdelijk, onomstotelijk moet hij zich transformeren naar zijn bron, naar de wens om te geven. En dat kan niet anders dan door de voorschriften van Hashem. Want de voorschriften van Hashem, als men zij doet, uh, lishma, en niet met handen en voeten, maar lishma, want als men zij alleen maar met handen en voeten doet, dan men gaat met handen en voeten hen vertrappen. Ja, zoals het volk Israël dat doet. Nog op een kinderlijke manier, al die duizenden jaren doen ze dat net zo uh, op een primitieve manier, zoals het in de oertijden aan hen uh, doorgegeven was door Moshe, maar dan Moshe heeft dat aan hen zo gegeven om dat met handen en voeten te doen, op dat zij zouden ooit volwassen tot wasdom zouden komen en zouden dan gaan doen dat, Geestelijk, naar geest, alleen dat helpt, en dat is dan de, alleen op deze manier om geestelijk de voorschriften, de, de, de, de voorschriften zijn gegeven aan ons, om hen naar de geest te vervullen, als wij zij vervullen, wie zij vervult, die zijn dus de eigenschappen van het geven. Als je dat, die doet, dan breng je jezelf in overeenstemming met het hogere. Alleen daardoor. En niet door uh, uh, uh, een wandeling maken ergens in een bosje, en denken aan de schepper, en denken dat jij daardoor dichterbij komt aan jouw vervulling. Door de voorschrift. En dat is wat wij leren. De vrees, de ira, is aan de basis, Licht moet altijd aan de basis van al jouw doen en laten zijn. Alleen dat brengt de bevrediging, de basis van elke vorm van bevrediging. En daarna daarop komt de liefde die van twee kanten we hebben geleerd liefhebben HaShem, wanneer het jou voor de wind gaat, en wanneer Hij jou de dienem jou slaan, en zelfs wanneer de nefesh van jou ontrokken wordt. De regel drie. Vida. Kiedal het al die jod de avaya, Shehen fir, hub, tum, nikraot, bedjewrey, hazo, harbashem, hier, ah, vijf. Tora, umitswa. Punt. Kijk naar wat je ons zegt. Kijk naar deze zin. Alles zit in deze zin. Dat is de ware hemel's mana uit de hemel. Let op. da en weet. Kidal het de Shem Hawaia. Dat de vier letters van de naam Hawaia. Yudke, wavke. Shehen vier hubtum die vier sferot zijn hochma en bina. Tiferet en malchut. Niet kraot bij Zoger, let op. Die worden genoemd in de woorden van de Zoger in de naam hiera. Hiera, dus de vrees. De Zoger noemt het woord hiera, vrees. Bestaande ook uit vier letters. Jut, Resh, Alef en Dat. Nou, ik ben nog niet klaar. Dus, de de Zoger noemt het eh, niet alleen door Jira. De Zoger begint het met Jira. We hebben dat geleerd. Goed opletten. Wat, wat, wat, stap voor stap maar probeer het absolute concentratie te hebben. Dus die vier letters van de naam van de Hawaï. Die de Zoger in de taal van de Zoger, de Zoger noemt het de, de, de, de eerste letter. Jud. Van de naam van de Hawaii, die noemt hij dan de zoger uh, met het begrip Hiera, Vrees. De tweede letter van de naam van de Hawaii. Hij noemt hij Ava Liefde. De derde letter Tora. En de vierde is Mitzwa, voorschrift. Kijk nou wat de naam van de Hawaïa in de taal van de zoger inhoudt. yud kei waf kei wat de naam yud kei waf kei betekent, wat de zorger hoe de zoger deze naam ontleedt. Dat is hiera, vrees, ahawa, liefde die vooraf gaan aan de Torah en de voorschrift, kijk nou wat hij zegt, dus eigenlijk die vrees en de liefde moeten vooraf gaan aan de Torah en de voorschrift, anders wordt het geen adequate begrepen van de Torah en het, van het doen van de voorschrift, want vooraf moeten gaan vrees en liefde. En dan moet men aanraken. Dan komt het de Torah en de voorschrift. En eigenlijk voor Mitzwa betekent voorschrift. Dus in één woord wordt gezegd voorschrift. Bedoeld wordt natuurlijk. Bedoeld daarmee wordt bedoeld daarmee alle de hele set van alle voorschriften in het enkelvoud wordt gegeven. Gewoon een verzamelwoord als het Dat is de naam van Hawaii. Kijk nou de specificatie van de naam Jut -K -K En daardoor verkreeg de mens ook e de eeuwigheid. Net, net als het eeuwige leven. Net zoals Hawaii is. Jut is afkorting. Is een, uh, een cluster van uh, samentrekking van drie uh, woorden, drie uh, vormen van het bestaan, van, uh, -we -he. Hij was, Hij is en Hij zal zijn. Door deze naam, als we weten deze naam aan te trekken, door en hoe, wij leren hier dat specifiek door de zoger, door verjera, door vrees, door ahava, door liefde vervolgens, en dan de Torah en, de voorschrift, en het voorschrift, daardoor weten wij ook dan aan te trekken op deze manier. Het, hetzelfde, hetzelfde bestaan zoals Hashem, en ervaren elk moment in drie dimensies. In het verleden, in het heden en in de toekomst, alles in één. alleen dat brengt de verlossing van de, aan de mens van deze aardse eh, grove eh, bestaan eh, ingezonken in de klipot. En dan de mens wordt ook bevrijd hier op aarde, en niet in hopen op uh, een fantasiebeeld van uh, hier zoals alle religieën dan voorschilderen, maar hier mogen ze wel zondigen, hier mogen ze kinderen misbruiken, Pedofilie en andere dingen laat staan met uh, volwassenen en het misbruiken van 16-jarige meisjes en jongens, valt dan niet onder statistieken van pedofilie in de statistieken die in Amerika gehouden werden over de pedofilie, het verschijnsel pedofilie onder de uh, kerk. Onder de kerkleden, onder de kerkpersoneel, uh, uh, door de kerk kerkdominees uh, enzovoort. So Vijf naar de punt. Dat zijn dus de vier and elementen van de naam Hawaii. Vier sferot, gogma, Bina, je verre het en goed. Dus hij geeft ons nu dus de gronden daarvan, de gronden van alle voorschriften eigenlijk, gezien vanuit de boom des levens, vanuit de wereld absoluut. Al uh, vijf, vijf na de Ayude jude she She-Gi-Kochma. Nikret, Ira r a he shuna she gi Nikret, z e f n, -ah -n, -f -n, -n the letter Yud van de Nam van de Hawaia. She-Gi-Kochma, di-Kochma-E-S, Nikret, i di heit Ira, vrees. Heer is shona, de eerste letter, hei van de naam van de Hawaia. Shehi bina, die de bina is. Nikret ahawa, die heet ahawa, liefde. Kijk nou, bina heet liefde, zie hoe geweldig het is. Ima, bina is liefde, zeven. Havav, Nikret, Torah, de letter Wav, die, die heet Torah. Ja, zeeranpien, herinner je nog? Die heeft zes uiteinden. de Torah werd uh, gezonken hier in deze wereld. Die bestaat uit zes uiteinden. ja, zeeranpien in deze wereld. Oftewel, deze wereld is zes dimensional. Is, heeft uh, voor, achter, rechts, links en boven en onder zestien dimensies heeft deze wereld, en dat is de Torah, komt van de Zehiraanpien. Zeven, na de tweede punt, Heet Tata, nikret Red, Acht, Mitzwa. De onderste letter, He, die heet, van de naam van de Hawaïe, die heet Mitzwa. Punt. Nu weten we. Het hoogste van het hoogste. We zien nu de naam Hawaï, Jud Keiwaf Kei. We hebben ook nu de vier stadia. de Tifferit en Mahood. Alles bestaat uit deze vier. Uit deze naam Hawaii en uit deze vier. Sphirot, stadia, Chokmabina, Tifferit en Mahood. En we weten. Naar de krachten naar krachten van uh, de taal, in de taal van de zoger, kijk nou wat de taal van de zoger ons toevoegt, aan de taal van de kabala, kijk, Ari spreekt niet over, dat, over die dingen nauwelijks, want Ari, de taak van de Ari was, om de taal van de zoger, te vertalen naar de taal van de kabala, naar de taal van de sphero, wat wordt soviem wereld, dat is wat Arie deed. En Jehoede, die legt het ons nu uit, die verbindt alle die, alles samen. Hij verbindt dingen uit de Torah, eh, eh, Zoger, Ari die verbindt het met elkaar. Dat is wat, hij helpt ons om op deze manier eh, in verschillende talen van uh, het heilige, uh, hetzelfde zien. Alleen het ene, de ene taal die helpt uh, begrepen dingen die in een andere taal um, uh, weergegeven zijn. Duidelijk, als we alleen maar zo gaan spreken van vrees, liefde, Torah, en bizwa, zou, zou niet voldoende zijn. We hebben flink geleerd al daarover, de, van die liefde die van twee kanten is, enzovoort. Maar, het is ook nodig om dat te verbinden met die hoge traptreden van de Zeud. Want niets komt hier op aarde uh, wat niet Terug te vinden is in de hoge traptreden van de wereld. De regel 10: We ze, schikatuwe, ubrechit, we hule. We kadma, we hule. Elf. Pikuda da, irata shem, de ikre reshit. We zeshe katu, dat is wat geschreven staat. De zoger zegt ons, op en in het begin, we goeden enzovoort, so enzovoort. So in dat woord reshit, daar zit het eerste, de eerste, Pikuda kadma, dat is dan het eerste voorschrift. Waarom, waarom staat het in het woord, het woord brief sheet? Als eerste voorschrift, wat staat de Torah niet? De Torah spreekt niet over, over het uh, schepings, scheppingsverhaal enzovoort, so zoals so men dat steeds zich ermee bezighoudt. Natuurlijk zijn er verschillende lagen. Bekleidingen, natuurlijk kan men daar ook alles weten, te komen over het ontstaan van de wereld. Ja, alles kan men dan alleen in de Torah, in de eerste, het eerste stuk van de Torah van de scheppingsdaad, kan alles men leren, dat, alles leren indirect, leren ook natuurkundigen en filosofen allemaal, kunnen ze leren daarvan hoe de wereld was ontstaan. Maar de Torah spreekt van het, in het eerste woord van uh, het eerste voorschrift. Enzovoort, so zegt hij. Elf pikuda da, dit voorschrift, het, dit eerste voorschrift is Yirat Hashem, is vrees voor shem. Welk frase voor Hashem heet Rishit? es het eerste? Het eerste, de basis van alles. Punt. Pirush. Twaalf. Kiparsuf. Arihanpin. U Haklal. De hol. Hol ulama atzilut. Tertin Amir en nu gaan we spreken in onze taal, in de taal van de Kabbala. De zoger helpt ons, de zoger spreekt in een andere taal. En een bijzonder belangrijke taal voor ons, zoger. We kunnen niet alleen maar de taal, in de, de taal van de spirood spreken. Het is genoeg, kijk de taal van de spirood is genoeg voor iemand die al zoger kent. Die kent de, ook de, de, in de determinologie van de zoger de krachten zoals de zoger dat weergeeft. Dan werd deze taal goed opletten wat ik probeer te zeggen. Deze taal van de Kabbalah werd dus ontwikkeld, de technische taal van eigenlijk, van de Kabbalisten die hebben dat ontwikkeld, dat zij spreken dat deze beknopte taal van de Kabbalah, en zij begrijpen de krachten wat, wat die erachter zitten, ze ervaren deze krachten. Als zij spreken bijvoorbeeld van Arikan Pien, van de Nukwa, van die, dan weten zij dat ervaren, dan is het op een beknopte en concrete manier uh, spreken ze en trekken ze, spreken ze over en trekken ze uh, de lichten van die desbetreffende uh, geestelijke uh, objecten. Let op. Pirouche. De uitleg. Twaalf. Ki parsu van de partsuf arikhanpin wo kolel di is die bevat, die is de de overkopeland de hola ulamat silut fan de hele wereld at dertien. der tin ham hier, di schijnt, le hola ulamat le heidus Arihantin, die scheint aan alle of de wereld atsilud slaat op de wereld atsilud Die scheint aan alle werelden. Dere hele door langs zijn bekledingen. Welke bekledingen? Dus de Arihantin. Sorry, hij spreekt dus van Arihantin. Dat is Arihantin van de atsilud Die, die dat. Scheint aan alle werelden die zijn bekledingen zijn. Welke bekledingen veertien zijn? Aben-Ima, Abou-Ima, en Hirschsout en zo Kijk, in de absolute alles is uh, alle levushim, alle bekledingen, de krachten zoals Aben-Ima. Is Israël Saba in 2.9. De zon die bekleiden de arihantin die de spilfunctie vervult in deze boom des levens. Een stam als het ware van deze boom des levens is. En bescheint, schaint, van binnen schijnt aan eh, al deze lewouchi, en zij verder op hun buurt, gaan dat wel de, dezelfde, in dezelfde opbouw, doen ze dat doorgeven, op een speciale manier, naar de lagere werelden, brijay tse We unikra ikra vijftien gamken, beshem hochmastim a, Mishum shah hochma zestin. Nistama barošo atzmo. Veini maspia mimena zeifintin klum leolamot. Vraka bina darychan pin meira achtin leolamot. Uefikach. Binazo zo rishit. 19 Lijuta Arishit rishit Vah-shores lechul 20 olamot Twintach. Ve irat shem De aromomot. We gaan de Rav, we gaan Shalit, Ikra, akra, gaan de Sharsha, we gaan de 22. We gaan de En belangrijk wat hij ons zegt, en ook probeer niet äh, in verwarring te komen wat hij ons zegt, want Um, dus waarschuw eerst, en dan zal ik het wel um, toelichten, wat waar dus het struikelblok kan zijn. Let op. We hoen die kra en die heet deze Arigant die heet eveneens in de naam Chochma Stim A. Dus zijn essentie is Chochma Stim A, de verborgen Chokma. Mishum Sha Chokma Shalom, dat zijn Chokma, 16, Nistam Aboroshotsmo, zij is verstopt in zijn hoofd zelf. Herinner je nog dat in het hoofd van. Uh, dat daar is alleen maar ketter Chogma. En de bina, alleen de bina van de arighampin, die uitgekomen is, afgedaald is, naar, eh, naar, als het, ware, naar het lichaam, naar de gesed, gvorat, werd, enzovoort, zijn Chogma is afgestapt eh, uit het hoofd. En alleen, uh, en dat is, en dat is dan, van die Chogma zelf, die verstopt is in het hoofd. Die, die is verstopt, en die, tot de maar te koen, hebben wij daar geen schijnen van. Ik bedoel, uh, we nama spia, mimena kloem. Kijk wat die zegt ons. En vanuit, van die verstopte Chogma, dus de ware eigenlijk van de Arichan En niet, weinig, maar spier me klum. Daarvan wordt niets uitgestraald naar de werelden. Zeventien. Waarakabina na de Arichan En nu opletten, dat is de cruciale kennis dat alleen de Bina van de Arigampin schijnt in de werelden. Dat, en u begrijpt dat het, wat ik zei dan, om niet te verwarren met wat hij eerder had gezegd, bovenaan dat de chogma is uh, de vrees. De Ira, en de Ahawa is Liefde, Bina is dus Ahawa is Liefde. En hier zegt hij dan, nee, hey, dat in deze wereld, dus in, in, na de tweede Tzimtzum, wat wij leren, dat de Arigampin zijn eigen gogma de ware gogma is verstopt in het hoofd, en wat het schijnt, wat het hier schijnt aan de lagere werelden, aan alle werelden, eigenlijk aan, ook aan de Indaat aan vanaf de Abu -ima, dat is dan... Uh, <coughs> Dat is Bina van de Arikan die dan daar schijnt. En dat is natuurlijk welke Bina? Dat is dan de Chokma van de Bina. Die dan schijnt aan, in deze wat wij ontvangen niet van de ware Chokma. Van de ware Chokma van de Chokma. Maar wij ontvangen van Chokma van de Bina. Dat is wat wij ontvangen gedurende 6000 jaar van de correctie. En Nu verder opletten. Ulf Hichach 18. En daarom. Bina zonik be red berisht. Daarom, let op. Deze bena heet risht. Heet het begin. En we hebben dat ook van geleerd. Vanaf de wereld dat ze woedt. We hebben dat. Vanaf uh, Arikantine eigenlijk. We zien dat. verder dat op. Dat eigenlijk. De uh, keter, elke keter, nieuw vanaf de Tweede Tsintzum, is eigenlijk bina, betekent bina naar de kracht van de bina, het licht bina schijnt in elke keter. En dat is wat, kijk zegt dus: Olufikachen, daarom deze bina heet Rishit, wat alleen vanaf deze bina de bina van de Arihampin die schijnt aan de schepping en de roem ook in de Torah wordt gezegd reshit slaat op deze bina van de Arihampin nekentje ligt daar is omdat zij deze bina van de Arihampin is de eerste Vashoresh and is the wortel for all the world. Twintag. When he create and say hate, irat rat Hashem. The phrase for Hashem. The phrase van Hashem. Van Hashem. Not for. Phrase not for, maar de phrase van Hashem. See that? The phrase van Hashem, that is what we, what a man's mood Um, wij zeggen dat uh, we gewoon laten vrees voor Hashem, maar eigenlijk dat is de vrees van Hashem die een mens moet aan basis leggen van zijn persoonlijkheid, van zijn partsoef, van zijn, partsof, van, uh, zijn uh, ware ik. De no, wat is, dan deze Jirat Hashem? Let op, Deze vrees van Hashem. Dat wil zeggen, Jirat erom moet. De vrees van, uh, verhevenheid. 21. Begin de Jehovah Shalit, omdat Hey Hashem, de naam van de Hawaii, de naam Hawaii, is raf vishalit, groot en machtig. Akara visharsha, de kern, de essentie. Visharsha, en de wortel, we hule, enzovoort. So 22. We kule, zoals we dat geleerd in onze zover, en dat alles voor hem, voor zijn aangezicht, kelocha shivin. Als niet bestaande geacht wordt. Duidelijk. Niet bestaande omdat. Duidelijk is omdat. Waarom niet bestaande is. Omdat. Eh, eh, alleen. Hij Hashem is het eeuwige leven. Wij kunnen wel het eeuwige leven ervaren. Maar dan verder. Eh, een mens hier op aarde, alle schepping, alle, alles wat behoort tot de, de, de schepping is, uh, is een object, is een uh, uh, bestaat en dan weer uh, verandert en onderhevig is aan het. Uh, doden, gaat dood, en dan weer, komt weer tot leven in de volgende generatie komt wel in het lichaam, van uh, weer vier seizoenen ook, dus hetzelfde plantjes, die gaan weer groeien, enzovoort. Maar het is dan net zoals het niet bestaat, als niet bestaande is, want het heeft geen intrinsiek bestaan in zichzelf. Ja, afhankelijk van regen, ja, plantjes, van regen, van eh, voeding, van, van, van alle, van de zon, van de, de stralen, van de zon, enzovoort. 22 na de punt. Omimena yatsu hazon, 23, hanikraim shamaim, waards. We zesje uur hakatuwe, aan het einde van de regel 23 zetten we in, uh, dat puntje graag wegdoen. Um, 24 bryshit im jira bara elokim shamaim 25 warets shehem Schehem zon, punt, 22, 22 na de punt. Om u u, en daarvan kwamen uit, daaruit kwamen, verschijnen de zon, zeer u een nukwa, 23. Hanikraïim shamaim Waaretz, die hemel en aarde heeten. Mm -mm. We ze, uh, Shiura en dat is de mate van het vers, oftewel het heet zo so, de mate van het vers, dus dat is dus um, de betekenis van het vers. 24 brishit. Het, het eerste woord van de Torah. In het begin. Wat betekent dat brishit? In het begin. 24. Im hiera. Met de vrees Barai lokim. Met de vrees. Of door de vrees Barai lokim shamaim Waret. Schip elokim. De hemel en de aarde, die de zon zijn, zeer aan ook Eigenlijk, het kan niet zonder vrees, want eh, hoe kan je dan anders dat doen? Want vrees betekent een zekere beperking, het van het eh, licht sof. Het kan niet anders dan de beperking, elke vorm van de beperking is eigenlijk. Uh, gevoeld wordt, manifestatie, is van hiera, van vrees. Dus wil jij ook het licht ontvangen, kan niet anders dan door hiera, door de beperking, op om, om deze manier, alleen op deze manier, kan jij daardoor plaats maken in jezelf om het licht te vangen, om het licht te ervaren. Zonder reis is er geen licht, gewoon komt door je, heen, door je heen en gaat weer uit en je voelt niets. Je ontvangt niets daarvan. het is net of, voor het licht is het dan net of jouw kilim er niet zijn. 26 We zijn Shekatov. Dichtive, Rishit Chochma, Yerat Hashem, 27, Yerat Hashem, Rishit Dat. Begin de Milada, 28, Rishit Ikre, Giamochin Hem chabad. Amnam neken het wind ha mochin eina hochmaa mamash de pin dertek, eila rak bina de pin kanal. Ki a de arihan pin dertek. Kase olaa de pin. I hozeret sham legiot hochmaa. Umoespaat, chokma, lepart punt. 26. en dat is wat geschreven staat. Dichtief, omdat dit geschreven staat. Rishit, chokma, irat Hashem. een ander, dus een vers bestaat, zoals we dat geleerd Het zegt: het begin van de chokma, van de wijsheid is irat Hashem, is vrees van Hashem. 27. Hier je rat Hashem daad op een, andere, een andere, andere plaats, een andere vers staat dit. De vrees van Hashem is het begin van de daad. Begin de milada, omdat dat, dat woord reshit ikre, heet reshit het begin. 28. Wat betekent dat? Ja, mochin hem chabad, want de mochin, zijn chabad, gochma binadat. Amnam echter 29, a gochma mochen, let op, de gochma van deze mochen, eena gochma mamash, dat is niet dat, dat werkelijk de gochma, dat de ware gochma van de arichanpin. Dertig, Ella maar, alleen maar, de Bina van de Arigampin, zoals boven gezegd werd. Ja, Bina de Arigampin, want de Bina van de Arigampin, 31, wanneer die, wanneer zij opstijgt naar het hoofd van de Arigampin, dat weten wij we, als gevolg van de man opbrengen, dan gaat hij altijd de Bina van de Arigampin naar, naar het hoofd van de Arigampin, hier hoezeret zijn leger en dan wordt zij daar wordt zij tot chochma. 32. Omospaat kuchma le en dan vanuit die positie in het hoofd van de Arijhandin geeft zij kuchma aan de partzuvin, aan de andere partzuvin, onderliggende partzuvin. 32 naar de punt. We nemen ze. 31. Schabinashi Jira, hier is shit, kenechochma. 34. We zesjekat over is shit, chochma, hier is shit. En het blijkt dus, hij gaat ons dat vers uitleggen, die versen uitleggen die we hebben geleerd. We nemen het en het blijkt dus, de Jira, die hier is, die vrees is. Is Reshit el is het eerste bij de Chokma? Zoals so het staat geschreven that, that in het vers in de 26, ja? Yeah? Dat Reshit Chokma je ratashem. Dat is dan zien we dat op deze manier dat de Jira is het eerste bij de Chokma. Waarom is de eerste bij de Chokma? Dat is Bina. Wie is de eerste bij de Bina? Dat is de. Sorry, wie is de eerste bij de Chogma? Dat is de Bina. En daarom wordt ook gezegd: de vrees is het eerste bij de Chogma. En dat is de Bina, dat is deze Bina waar we het over hebben, de Bina van de Arih en Pin. Kijk nou hoe geweldig het is. 34, Wezershekatu, en dat is wat geschre gezegd, gezegd, geschreven is. In het vers, Rishit Chokma, je ratashem. De vrees, het begin van de chogma is vrees van Hashem. Ik stop even, want we hebben nu hier uh, iemand die dan allerlei uh, dingen repareert, weet ik veel. Dus stop ik eventjes.